Afgesproken is onder meer dat vluchtelingen in eerste instantie vooral materiële hulp krijgen in plaats van contant geld. Daarnaast moeten er zo'n 150.000 opvangplaatsen voor de vluchtelingen komen. Dit weekend zijn in totaal 20.000 vluchtelingen Duitsland binnengekomen. Bij een ongeluk op de A7 zijn gisteravond laat twee mannen om het leven gekomen. Een spookrijder reed daar frontaal op een auto... Hij reed richting Den Oever en botste bij Wieringerwerf op de andere wagen. Beide bestuurders kwamen daarbij om. Er zaten geen andere mensen in de twee auto's. Het dodental na het ernstige rallyongeluk in Spanje zaterdagavond is opgelopen naar zeven, schrijft de Spaanse sportkrant Marca. Een meisje van elf is aan haar verwondingen overleden. Er liggen nog vijf gewonden in het ziekenhuis.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 Er staan nu twaalf files in de Randstad. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg staat 7 kilometer. Er zijn 7 auto's bij betrokken. Twee rijstrookken zijn er dicht. En De vertraging loopt daar heel snel op en is nu al zo'n 20 minuten. Op de A7 Horenzaandam, tussen A bij de en 5. A15 richting Europoort. Tussen het knooppunt Vaanplein en de Botlektunnel 9 kilometer.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 Los dedos son las aguas y dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. No, no. y es la fuerza que te lleva, que te y que te llena, que te arrastra y que te Dios. Es un sentimiento, casi una Lo que es la ik del corazón es la niet que te lleva. No Ik no, weet no, no. no puedo pensar, tendría que cuidarme weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat is er Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. no no. Y es la fuerza que te lleva, is de te llena brokken de is de vleugel Ook op internet, internet. ww.ziefm Zandvoort.nl To be flawless, people tell me not to let myself evolve. Kill you.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 On from the the electric one does the shock you see. He left us the sun.